Oh, de kop op de wind! Lukt niet, gaat De kop moet steeds naar af! We zitten tos in zat. Nou, komt iedereen erin voor dat onder? Ik weet het niet, maar ik kan wel proberen om eruit te halen. Goed, ga je gang. Maar denk er dan, één hand voor jezelf. Nou, houden jullie zo. Dat begrepen? Anders zijn we er allemaal geweest. Ik ga even op dek kijken hoe het daar staat. Hier wordt het onder. Van wandelaar het varen. Hij is met alleen lijn over bood gesvrongen. Hij moet de trots kappen. Donder safra, jongen. Maar het is onze enige kant. Daar! Daar is hij. Naar de trots! Hij leidt het te pakken! Ja! Ja! Goed zo! Los! Hij heeft het een geleverd. Lekker wat de van boven. Hollands vloer. C-Sliepvaartkantoor van Münster. Middag, meneer Bartels. Ja, ja, natuurlijk. Afgesproken voor de 23ste. Ja, ik zal het doorgeven. Goedemiddag, meneer. En? Ik ben matroos Wandelaar. Wandelaar? Van de Fortuna. Ja, zo, zo. Dat heb je hem knap geleverd, Wandelaar. Oh. Ik, uh, ik, ik moest bij meneer van Münster komen. Ja, dat weet ik. Ik zal je meteen aandienen. Ja? Hier is matroos Wandelaar voor u, meneer. Ah, Wandelaar. Kom binnen. Ga zitten, kiel. Ga zitten. Dank u, meneer. Zo, Wandelaar. Ik hoef jou niet te zeggen, jongen, dat de maatschappij bijzonder trots op jou is. Door jouw kordaat te optreden heb je een ramp weten te voorkomen. De Fortuna zou met man en muis zijn vergaan als jij niet op tijd die trots had gekapt. Maar dat heeft wel ons sleep gekost, meneer. Ja, die bark staat in geen enkele verhouding tot de mensenlevens die bespaard zijn gebleven. Uh, vertel eens, uh, was je niet bang? He? Nou, op dat moment niet, meneer. Daar had ik geen tijd voor. <laughs> maar toen is me weer aan boord, hij is het, toen kreef ik hem wel... ...voor was blij dat ik de haven van de Helden weer terug zag. Ja, dat zal wel. Jij bent nou, uh, schij uh, 22, zie ik. Ja, meneer. En hoe lang vaar jij al, Jan? Vanaf mijn 14e, meneer. Ah. Ik ben als bramseigertje op de Fortuna begonnen. Acht jaar geleden. Het was in uh, 1898. Toen was de Fortuna nog geen zeesleper. Deed uitsluitend binnenvaart. Want daarom mocht ik ook gaan varen van mijn moeder. Ze wou niet dat ik buiten gaat ging. Bijzondere reden, hè? Mijn vader was visser, is op zee gebleven. Ik uh, begrijp het. En toen de Fortuna zeeslepen werd, was mijn moeder al gestorven. En was zij er dus niet meer om je tegen te houden? Nee. Mm -hmm. Nou, en vanaf die tijd ben ik steeds op de Fortuna gebleven. Vertel eens, Jan, wat is jouw oordeel over de Fortuna? Nou, zeg het maar ronduit. Nou ja, een zeewaardig schip, meneer. Maar het blijft een wat verouderde raderboot, als ik het zo zeggen mag. Dus een beetje, een beetje log en daardoor moeilijk wendbaar. Maar ijzersterk. Ja, ja. Hij heeft wel gelijk. Ze is wat verouderd. Maar er is momenteel zoveel sleepwerk te doen... dat we er eenvoudig niet kunnen missen. Er is een grote behoefte aan schepen... maar ook aan vakbekwame mensen. Dat zal best, meneer. En wat je is goed naar me luisteren, Jan... De zeesleepvaart maakt een ongekende grote bloei door, en die zal nog groter worden. Over de hele wereld zijn Hollandse baggerlieden bezig havens en kanalen aan te leggen. Het materiaal daarvoor wordt in Holland besteld, en wij zijn ervoor om dat materiaal te bestemde plaatsen te krijgen. Baggermolens, zandzuigers, lichters of van, uh, ga zo maar door. En wat dat betreft hebben wij een beste naam. Maar er doen zich problemen voor. Er is een groot gebrek aan geschoold personeel. Er varen wel eh, oud gezagvoeders van de kustvaart en de Kofordij als kaptein op onze boten, maar... ...ja, zij kennen het sleepwerk niet en door hun onervarenheid verspelen ze dikwijls hun sleep... ...met alle nadelige gevolgen van dien. Is dat duidelijk? Jazeker, meneer. Nou, wat wij nodig hebben, dat zijn jonge kerels... ...in het vak opgegroeid en met genoeg hersens om het diploma grote sleepvaart te halen. Kon jij goed leren op school? Dat dacht ik wel, maar ik heb wel gezegd dat ik er vroeg vanaf ben gegaan. Goed. Luister Jan, de maatschappij is iets aan jou verplicht. Hè. De ene dienst is de andere waard. Het zeesleepvaartkantoor van Münster biedt aan om jou op haar kosten te laten studeren voor het diploma stuurman grote vaart. Nou, wat zeg je erop? Maar meneer, denk u dat ik dat zal kunnen? Daar ben ik van overtuigd. Wat is je antwoord? Nou, dan heel graag. Heel graag, meneer. Wandelaar, zet eens een koerslijn af in deze zeekaart van punt A naar B. Vertel me welke soort zeekaart dit is, waar je dat kunt zien en hoe de getrokken lijn genoemd wordt. Deze zeekaart is een zogenaamde wassende kaart. Dat kan ik zien aan het kaartenet dat bestaat uit meridianen en parallellen die als rechte lijnen en onderling evenwijdig getrokken zijn. Waar verder de minuten van het staande land naar de pool toe in afmeting toenemen, moet dit een wassende kaart zijn. De door mij getrokken koerslijn heet de droom. Welke koers haal je uit je kaart, en welke koers geef je op aan de roerganger? Uit de kaart haal ik de waardekoers, mijn roerganger geef ik de kompaskoers. Wat is het verschil tussen die twee? Dat is de miswijzing van het kompas. Hoe bepaal je je standplaats in volle zee, dus buiten zicht van land, door hoogtemeting van hemellichamen met gelijktijdig vastleggen van de middelbare tijd. Ah, vind je het hier niet heerlijk rustig? Oh ja, dan ben ik weer dus zo'n blokje zeker zien. Ah. Wat is er, Jan? Je zucht is een oude stoommachine. Ah. Is het. is die het school? Ja. Ik kan het niet, Nelly. Ik kan het niet. Ik wou het nooit te begonnen was. Ach, Jan, dat is toch onzin. Ik weet zeker dat je het wel kunt. Je moet alleen een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Dat is makkelijk gezegd. Jij hoeft niet in die stomme banken te zitten. Ik hou het niet meer uit. Ik, ik kan niet de hele dag opgesloten zitten. Ik wil naar zee. Dus natuurlijk wil je naar zee, Jan. Dat begrijp ik best. Maar wil je nou heus je hele leven lang matroos blijven? Met later een baantje aan Wallis als sluiswachter, Zoals mijn vader. Ja, ik... Je ja, hebt natuurlijk gelijk meid, maar ik word dus er zo zoet, is al gek. van... kop barst van die kruispeilingen en hoger ritme. Altijd weer die vragen, die vragen, die de havens langs de Amerikaanse westkust. Hoe veer je in een sloep te water? Wat staat er in de wet op de huishouding en tucht? Waar zit het lip in Wat is de zwingereerling? Hoe is de, de inrichting van de scheepsplan bij het Wat is de jiffen, slag, en, en waar die, die Wat is het verschil tussen vaste sterren en planeten? Wat is lopend en staand tuig? Waar zit de berghaalsgang? Wat is de kabelslag en wat is een allemands? Doen de havens langs de Amerikaanse. Meneer Van Munster verwacht je. Ga je gang maar wandelen. Ja? Dag meneer. Zo, Jan. Waar zit ik hier al? Daar zitten. Dank u, wel. Zo. En, bevalt het je op school? Och, het gaat wel, meneer. Maar eerlijk gezegd kost het me toch meer moeite dan ik had gedacht. Hé, hey, allicht. Jonge kerel die het water gewend is. Maar uh, dat komt ook wel weer. Alles op zijn tijd. Ja, je, je weet dat ik je eerste rapport heb gekregen. Ja, meneer. Ik kan zeker wel weer gaan varen. Varen? Wat bedoel je? Nou, omdat ik denk dat het rapport niet zo best is. Heh, niet zo best? Hoe kom je daar nou bij? Je cijfers zijn heel behoorlijk. Als je zo doorgaat, dan haal je het met vlag en wimpel. Wat? Wat zegt u? Natuurlijk. Zet nog een jaartje je tanden op elkaar, Jan. Zeker krijg je nog genoeg te zien. Dit is voorlopig belangrijker. Natuurlijk. U hebt gelijk, meneer. Als je wil, dan uh, kan je in de vakantie van juli tot september een plaats krijgen op de Fortuna. Heel graag, meneer. Afgesproken. En is nou, dan ik heb nog meer te doen. Natuurlijk, meneer. Dank u, meneer. Tot, tot ziens, meneer. Ja. Uh, ja. Allermachtig kan je niet uitkijken waar je je boerenpoten neerzet. Ik schrik me. Het lazer Zet die paraplu bak weer overend. Natuurlijk, uh, meneer. Alsjeblieft, meneer. Dag, meneer. Nou, ik geloof wel dat we het verdiend hebben, hè? Ja. Klaas, nog een bier en een champagnepils. Oké, dan. Dus morgen is het zover. De examencommissie, leven of dood? Ik hou het op leven. Maar je bent een schat, maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Dat ik een schat ben? Nee, ja, dat je wel beter. Weet je dat ik het zou halen? Weet je wat ik graag zou willen? Een bier en een champagnepils. <laughs> Dankjewel, Klaas. Nee, ik, ik ik zo graag wilde die dag vanmorgen voorbij was. Ik zie je tegenop, als ik weet niet wat. Ik geloof dat jij je zorgen maakt voor niks, weet je dat? Nou, kom, we drinken op de goede afloop en op de toekomst. Bedankt, maar uit op de toekomst, meid. Op onze toekomst. Zo, meid. Je bent weer thuis. Ik ben vanavond niet zo vrolijk gezelschap voor je geweest. Ach, onzin. Ik begrijp toch hoe je je nou voelt? Ja, weet je, Nelly, ik. Eh, ik heb zo het gevoel dat ik, dat ik, dat ik wel moet slagen. Ik, een, een weg terug is er niet meer voor me. Wat bedoel je? Ik, ik, ik, ik, ik zit werkelijk tussen de wal en het schip. Dat is me wel duidelijk geworden tijdens mijn vakantietrip op de Fortuna. De kapitein was een beste vent, hoor daar niet van me. Ja, de die jongens moesten me niet meer. Waarom niet? Nou, omdat ik voor mijn rang op ga. Met allerlei pesterijtjes zaten ze met dwars, lieten ze merken dat ik er eigenlijk niet meer bij hoor. Als ik in het vooronder zat te studeren, maakten ze opzettelijk zo'n herrie dat ik me niet kon concentreren. Ik heb er eens een Henk voor zijn bakken gegeven. Toen was het helemaal mis. Een enorme knokpartij is geworden. Iemand heeft me toen met een vork in mijn bil gestoken. S'nachts aan het roer heb ik staan krippen van de pijn. Oh, lief. Ja, het was een rotreis. Ik me weinig geleerd in van school. Wel voor mijn leven. En daarom moet ik dat examen wel doen. Je zal het zien. Ik haal het nooit. Ach Jan, lieverd. Zo moet je er niet praten. Natuurlijk haal je het wel. Luister. Altijd. Altijd ben ik bij je. Mijn man. Gaat u hier maar zitten, meneer Mandelaar. Als het u beurt is, kom ik u wel halen. Oh ja, wil je wel rekening houden met het bordje wat er hangt? Niet spuwen, niet roken. Aardig mannetje. Niet spuwen. Als ik sla kreeg, ik daalde. Niet roken. En anders sla ik me dood. Spuwen niet, we roken niet. Spuwen, roken niet. Noem de havens langs de Amerikaanse westkust. Niet de wups niet de kor. Waar zit het midden zaadhout? Tijne wups en de kor. Hoe laat? Tijne wups dan de kor. Tijne wups en de kor. Meneer Wanderlaar, komt u maar mee. Uw beurt. Daar maar zitten, meneer Wandelaar. Juist. Wij willen u graag een paar vragen stellen. Ga uw gang, meneer de collega. Zet u eens een koerslijn af in deze zeekaart van punt A naar B. Wat moet je zo al weten als je van A naar B moet varen? Wanneer is de declinatie van de zon het grootst? Hoe bepaal je bij kunstnavigatie een zicht van landje bestek? Wat betekent een lange stoot? Welke soort peiling geeft de best betrouwbare Welke resultaten? De zijde vind je de kluiverboom voor een driemast volschrift? Dat is een halfjein. Hoe werkt de boordwaard? Wat is een zogenaamde wassende kaart? En geef een verklaring van het feit dat... We een ja, opletten. Daar komen ze. Ja. Ja. Ja. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die. leven. In de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Hoera! Hoera! Goeie geraren, dat heb ik nooit verwacht. Dat ben jij zeker van, door de Koor. Oh, Dag Jan, hartelijk geluk gewenst. Oh. oh jongen. Dank u wel, meneer Dijkmans. En ook mijn geluk wensen, Jan. Dank u wel, meneer Dijkmans. Hey, kapitein kaptein Bas... ...kont u de Fortuna's sober in de steek laten. Fijn dat u er ook bent. Ja, ik ja. hoor het ook bij. Gefeliciteerd, is heer kerel. Ja, dat is lang geleden. Nou, en dan nou allemaal een dronk op de jarige. Ja. Ja. Wat? Wat? Ja. wat? Wat zeg ik nou? Op de stuurman. Ja. Ja. Proost, ja. stuurman. Ja, proost. proost, stuurman. Proost, stuurman. Mandela. Proost, stuurman-wandelaar. Proost, juffrouw dijkman. Zo. En dan gaan we allemaal weer zitten. En moeder, jij zorgt ervoor dat de glazen op wil blijven. En dan moet jij ons eerst maar eens vertellen hoe het vandaag allemaal is, Jan. Ja, ik ben ook benieuwd om te weten hoe dat vandaag gebeurt. Ja, ik heb nooit examen hoeven doen. Nou, ik, ik heb zeker eerst een half uur in een wachtkamer moeten zitten. Voor de beulen trekken me hadden. En dat was wel het verschrikkelijkste half uur dat ik ooit heb meegemaakt. Och, in het begin ging alles prima. Het waren allemaal onderwerpen die ik goed in mijn kop had. Ik had wel als een automaat. Maar, ja, euh, plotseling was het net of er een stofje in die automaat zat. Ik, ik wist niks meer. Vanuit de verte hoorde ik wel de vragen, maar mijn kop was leeg en mijn tong zat gewoon vastgekleefd. Ja, allemaal zenuwen natuurlijk. Ja. Maar ik dacht toen alleen maar, laten we maar een eind aan komen hoor. Dood of levend naar een eind. Ach, mijn schat. Maar toen moest ik commando's ja. geven voor het strijken van de stoep. Nou ja, die wist ik wel. Die heb ik mijn leven lang gehoord. Ik heb zo brullen als een gek. Prop in de boot, roer aanhangen, ganglijn naar voren, voortakel stijf zetten, achtertakel stijf zetten, kwampen omklappen, enzovoort. Ja, nou, daardoor werd ik mezelf weer een beetje de baas. En natuurlijk waren het de zenuwen die we moors wilden leren. Ik heb mezelf uitgevloekt voor schoft, lafbek, meid, zenuwleier. <lacht> en plotseling wist ik alles weer en vond ik het eigenlijk jammer... Dat is voorbij, oh, ik ben zo blij, hè. Ik, ik ben zo trots op je. Hier. Ja, dan gaat het nou voor je beginnen, jongen. De zee ligt voor je open. De zee. De toekomst. een toekomst waar ik zo van gedroomd heb. De zee, oh, neem me niet kwalijk, jongen. De zee betekent voor mij gevaar. Ik heb het zo vaak in mijn leven meegemaakt. Met kennissen, met buren. De zee is vaak een vijand die op je loert, net dat je er even geen erg in Ja, ah, Maar de zee is ook een vriend. Met elke dag weer een ander gezicht. Wintergolven zijn nooit eender en dat maakt het juist zo boeiend. En daar heeft een landrot geen begrip van. Nee, misschien niet. De landrot denkt alleen maar aan gevaar en ongelukken. Maar de zeeman denkt, dat, dat zal mij, mij niet overkomen. Niet overkomen. Oh, oh, alsjeblieft allemaal, kunnen we er niet ergens anders over praten? Het is, het is een feestdag. Ja, je hebt gelijk, mijn kind. Het is een feestdag. Geen dag voor somber gemijmer. Stuurman, daar ga je. Ja. We houden waar. Proost. Jan. Ja. Zeg Jan, ik ben benieuwd wat je eerste schip zal worden. Nou, ik ook. Maar morgen moet ik naar meneer Van Munster en dan hoor ik het wel. Stuurman Wandelaar, mijn gelukwensen. Je hebt het uitstekend gedaan, maar ik had het niet anders verwacht. Dank u, meneer. Voor uw gelukwensen en voor alles. Goed, Jan. Ik neem aan dat je wel voor de firma van Münster wil blijven varen. Natuurlijk, meneer. Mooi, mooi. Dan kom je voorlopig als stuurman op de Aurora. De Aurora? Ja. Je kijkt zo zip. Teleurgesteld. Nee, nee, natuurlijk niet, meneer, maar... Maar de Aurora hoort bij de thuisvloot... en dat betekent dat je de ruimte voorlopig nog niet te zien krijgt. Is het niet zo? Misschien wel, meneer. Ah, luister, Jan... Ik doe nooit iets zonder bedoeling. En dit ook niet. Beter dat je er eerst wat ingroeit voordat je aan het grote werk begint. He? En uh, dat is misschien eerder dan je denkt. Natuurlijk hebt u weer gelijk, meneer. Mooi. Nou, Jan, doe dan je best en tot ziens. Tot ziens, meneer. En, en nogmaals bedankt, meneer. De Aurora? ...betekent dat dat je voorlopig geen lange reis hoeft te maken? Ja. Oh. Ben je erg teleurgesteld? Och, nee. Natuurlijk niet. Alles op zijn tijd, dus zoals meneer Vermunzen zegt. Ja. En eh, als je nou voorlopig nog thuis blijft, betekent dat... Nou ja, dat... Maar wat betekent dat? Dat we kunnen gaan trouwen. Trouwen? Ja, natuurlijk. Nou kan het toch? Trouw? Grote hemel. Dan heb ik nog nooit aan gedacht, trouwen. Ja, natuurlijk. Nou ik krijg ik een beetje trouwen jij als oh, Nelly. Kom hier, meid. Nee, nee Jan, nee, niet zo op straat. Alle mensen kijken naar ons. Kom mee. Oh, lieve kinderen, wat vind ik dat heerlijk voor jullie. Oh, kom hier, Jan, kom hier, mijn jongen. De zegen, jongen, de zegen, de zegen. En jij ook, mijn kleine meid? We zullen een heleboel moeten regelen. Jullie moeten een huis hebben en meubelen. Ja, maar we krijgen nou tijd genoeg om daar naar uit te kijken. Is het niet Jan? Oh ja, dat geloof ik wel. Ik heb nog wel wat linnengoed dat ik dubbel heb. Dat kan je mooi gebruiken. En, en boven staat nog een kast. Die kan nog best mee als je de handgreep kent waarmee die open gaat. Hebben jullie al een, uh, al een datum in je hoofd? Nee, nee, niet precies. Maar we dachten aan september. Niet Jan? Ja, zoiets. En je hebt een getuige nodig. Wie moeten nou getuigen voor oh, jullie zijn? Ja. Een getuige. Uh, nou, uh, uh, ja, tuurlijk. Kapitein Was. Oh, kinderen, ik ben zo gelukkig. Was het maar vast zover. Hij u gegeven heeft, en het begin van uw huwelijk, zij in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Geeft elkander de rechterhand. En Jan Wandelaar, verklaart gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, Cornelia Dijkmans, hier tegenwoordig, belooft gij dat gij haar nimmer zult verlaten, dat gij haar zult lief hebben en trouw onderhouden, zoals een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja, Cornelia Dijkmans, verklaart gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Jan Wandelaar, hier tegenwoordig? Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer te verlaten, heilig met hem te leven... Hem trouw houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw, haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie? Wat is daarop uw antwoord? Ja. De Vader der Barmhartigheid, die u door zijn genade, tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinden u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Oeh, verdraaid, wat ben ik nou? Oeh, de trouwfeest zit toch in mijn kop. Trouwfeest? Nelly. Nee. <laughs> ze slaapt nog. Ik ga vast thee zetten. Oeh, voorzichtig Jan. Maak haar niet wakker. Kijk, ze er nou eens liggen. Dat zijn er toch een mooie dingen in je wereld. Hm. Trouw je pom. Netjes op een stoel. Hm. Dat is nou jouw huis, Jan Mandelaar. Alles is van jou. Ja, die schoorsteenmantel ook. Die pendule. Beste pendule. En die twee vazen. je zware vazen van brons. En dat herderinnetje ook allemaal van jou. En die mooie spiegel. Verrek? Ik heb een nacht in het verkeerde. Te... O Jan. Ho Ach, <laughs> ben je makkelijk. Dag, lieverd. Mm. Mm. Lekker geslapen? Oh, heerlijk. Als je aan het doen wil <laughs> Nee, nee, nee, maar ik dacht eraan dat nu alles voor mij is. De schoorsteenmantel, de pendule, de fase, de meubels, het huis, de hele rommel is mij. Jij bent ook van mij. <laughs> oh ja. Zou jij er niet eens theewater gaan opzetten? Theewater? <laughs> ja, ratje. Morgen, weer? Ah, morgen, stuurman. Hoe gaat het ermee? Goed, dank u. En met de vrouw? Ook goed. Hoe lang ben je alweer getrouwd? Drie weken. Ik, ik kreeg een boodschap dat ik op kantoor moest komen. Ja, orde van meneer Van Munster. Hij is er zelf niet. Ik moest hem aan je doorgeven. Je moet stuurman Donker vervangen op de Jan van Gent. Hij heeft een ongelukje gehad, een been gebroken. Morgen uitvaren onder bevel van kapitein Simonov. Een baggermolletje ophalen in hul en wegbrengen naar de Akassa. Naar Akassa? Hebt, uh, hebt u enig idee hoe lang die reis gaat duren? Oh, als alles goed gaat, een maandje of vijf. Vijf maanden? Ja. Dat is nou de toekomst, stuurman, de begeerde vrijheid. Goeie reis. Kijk uit voor die Rus, jong, die Shemonov Een puikenzeeman en opvreten zal je zo dadelijk niet, maar dat is een woesteling in de waard. Laat je niet paaien voor werk dat je niet aan kan. Denk aan de vrouw die thuis op je wacht. <laughs> oh, laat mij maar waaien, Schipper. Ik red het wel met die Hanneke maaien. Nee, Nelly, nee, nee, nee. die sextant niet inpakken. Wat zijn maar lazen. M'n laarzen. Daar, vlak voor je neus. Nou, uh, ik zal jullie niet langer ophouden. Goeie reis, Jan. En denk dan wat ik je gezegd heb. Uh, ja, tot ziens Schipper. dan Nellie, meid. Ik kom je nog wel eens een keertje opzoeken. Graag, Schipper. Oh, Jan, jongen. Zou je me nou beloven dat je uitkijkt met die Simonov Schipper, Bas heeft. Ja, dat... Bas kan de rollen krijgen. Laat je door die man toch niet overhoop kletsen. Ja, Bas weet ook Bas het... weet niks. Luister toch niet naar het gezemel. Maar iedereen weet dat die Simonov niet te vertrouwen is. Hij heeft aaltje van Joris de man... Uh, Sjemonov heet hij, Sjemonov. En als iemand die man kent, dan ben ik het wel. Jij? Je hebt hem nog nooit gezien. Maar ik heb al zoveel van hem gehoord, dat ik hem zo kan uittekenen. Hij is nu man donker dan? Ieder kind weet hoe donker aan zijn gebroken been is gekomen, alleen jij... Ja, maar zal jouw potverdomme eens dus één ding vertellen, drilboer, dat je weet. Au! Jij kan nog een peut in je maag krijgen, maar luisteren zou je. Joris, het, het kan mij niks schelen, hoor. Maar als ze je, je vandaag of morgen op een baan naar huis komen dragen, dan pas zou jij ook weten dat... Oh Jan Lieve toch, mijn liefheid Jan Beloof me nou, hè, dat je je niet groot zult houden tegenover die man Groot houden. Wat zal ik me nog groot moeten houden? Ik nou, ken je toch langer dan vandaag, lieverd? Jij bent zo'n opschepper als je de wind in je kop hebt O, Jan, hou altijd één hand voor je eigen, hè Beloof me dat Ja ik... Nee, nee, nee, nee, niet zo Judas. Beloof me dat, hè Probeer niet de kapiteinstrip op jij gewijze mouwen te pochen op je eerste reis. Hou één hand voor mij, voor, voor ons. Ja? Ja. En mag ik je dan nou nog een zoen geven? Nou, en, en laten we nou niet verder mee kippen, hè, Jan? Nee, meid. Het is onze laatste avond voorlopig. Morgen is het vroegdag. Je vader gaat u weer mee naar de haven. Nou, daar ligt hij dan. De Jan van Gent. Nou. Als je het mij vraagt, ziet hij er niet al te best uit. Moet je eens kijken naar die huid. Vol roestplekken en butsen. En toch is ze nog geen drie jaar oud. Maar ze ziet eruit als twintig. Tjee, moet je die schorst in eens zien. Ze zijn allemaal kaal en alles dik onder de roest en het gruis. Ik had wel gehoord, Sjermon, of een smeerpiet is... ...maar dat een Hollandse schuiter nog wel van Münster de Zoof bij kan varen. Nee, zie die kerels aan boord. Lijkt hem al niet veel beter als het schip. Havenloos en afgeboot. Kijk nou eens, die vent met die bolhoed. Hij had rustig zijn broekzakken, hij doet zijn behoefte over de regeling. Vrijn is het mij vraagt. Tja, ik heb veel zin om er vandoor te gaan. Ik heb gemonsterd als stuurman op een zeesleper en niet als gierschepper op een Nou Ja, misschien valt het nog wel mee. Nou, dan ik het hoop. Nou, dan ga ik maar eens aan boord. Hou jullie een oogje op Nelly en vertel hem maar niks van die troep hier. Komt in orde. En probeer er maar wat van te maken, Jan. Tot ziens. Tot ziens. Een nieuwe stuurman. Wandelaar, welkom stuurman. Ga naar Stoppen de Boosman. Hé uh, hey, Henky, hier komen. Breng eens naar een smedenbliks in de bulletjes van de stuurman naar zijn huis. op opschieten. Waar komt u vandaan als ik vraag, mag, stuurman? Van de Fortuna? Van de Fortuna? Van het Duitsland. Ja. Het gaat hier wel een beetje anders doen, zult u wel merken. Die indruk had ik al. Wat is hier los? Waarom heb niet gewerkt? Los, lapschwanzen, dan moet ik een hospital. Verzappt nog, mazelen, dan moet ik het zelf maken. Bout Kapitein? De kapitein. met die, die schweinerei hier, weg daarmee! Trenner, leusen moet weg damit! Wer is du? Ik ben de niet meer sturen, man. Ruud, Ruud, hunde, sturen. man het Ruhe daar unten, Ik kan eigen woorden niet ruhe! Hallo, wie is een Ik ben Simonov. is mijn naam. Oh, zo, nou, uh, aan het beste, uh, ga maar naar die Katerhutte en uh, maak hier een zag in orde. Uh. We gaan om 7, ik zie dan jou. Hé, kom dat nog wat dat is het doen? Behalveit, zullen we zich aan het verhaal je het gefeerd woord? Luister, kinder! Dat zal het aardig Ja, dat valt wel meester, man. Het is hier nog helemaal geen uh, jonge herenschool. wel een grote bek, maar in de schemen of wijst hakken ze hun vinger af. Zou ik niet graag alle blauwe plekken willen hebben die IJsland geschopt heeft? Nou, ik ga de spullen maar eens uitpakken. U hebt het gehoord. We varen om zeven uur. Bestemming Hul. Goed. Beste meid. Alles wel aan boord. We zijn om de weg naar Hul. Ik heb een kanje van een hut naast de misroom. Het schip is wel niet barzindelijk. En ook de bemanning is een tikje vreemd. Zo loopt de kok altijd met een bollet op zijn kop. Kapitein Shemunov zal best meevallen. Hij is een vormloze bul van een kerel met een kop en een gezicht vol haar. Je portret heb ik aan het voeteneind van mijn bed geprikt. Dat lijkt me wel aardig. Zo te merken. Hij ziet er mijn pijpje te komen roken. Hier kom, en De meester naast me vraagt of ik even bij hem kan komen. Ik ga straks verder. Alvast een pakkerd. Hou ah, die meester, zak uit! Pot! Ah, Zo door hier. Het er bij de verkofferkost. We moeten dingen eens onderin. Het is een geranium in een handpot. Ik hou van geraniums. Is het ding echt? Maar nee, het is kunst. Ik vind het gezellig, een blommetje. Het is wel uitkijken. Die pot maait er een half hut met die dining. Hmm. Zelf verwerpen. Maar dit zit dus nu een man om te pakken. Ik blijf de als je het goed vinden. Ja, kijk maar eens wat. je het hier. Oh. Een Beetje druk als je het mij vraagt, met al die prentjes, plaatjes en foto's. Ja. Bouts, mijn tweede, zegt dat het net een bordel is. <laughs> kan hij weten. Ja, dat, is, dat is mijn gezin. Dat is mevrouw Ali. De vijf kinderen Piet, Freek, Henny Doortje en zus. Je lijkt allemaal een beetje dik, maar ze hebben bewogen vandaag. Heb <laughs> je ook gedaan? Ja, bijna een maand of zo. Met allemaal zo'n toren voor de boek, dat valt niet meer, jong. Ah. Oh. Uh. Het is goed dat je vertrouwd bent. Als een moet een vrouw, moet een gezin hebben, daar gaat niks boven. Varen zonder vrouw die thuis op je wacht is, varen zonder licht in een hartstikke nacht. Al wie ter sleefvaart wil gaan, moet eerst gearmd voor de preekstoelstand. Het is een oud rondenschrijf, maar het is een wereldvol waarheid. Hou je van lezen? Ik heb hier nog een boek over. Nu kijk eens. De correcte briefschrijver. Hm? Wat droom ik? De schaapherder. Vrouwenvlees bij afslag mag je best lenen. Ik zal er aan denken. Ben je al uh, een beetje gewend aan die donderhond voor de kaptein? Nou, nog niet helemaal. Vannacht tijdens mijn wacht stond hij plotseling achter de ja. de brug. Met een oliejas over zijn ondergoed. Zonder een woord te zeggen stond hij maar allemaal te loeren. En plotseling was hij weer verdwenen. Doet hij dat wel vaker? Ja, hij wil alles zelf in de gaten houden. Hoe is hij er eigenlijk zo terechtgekomen? Hij was uh, schipper. Op een wintjesje ijsbreken, je moest je dokken in Amsterdam. Nou, maar dan zegt hij die Jan van Gint op tafel staan. Dan is hij natuurlijk zo voor op geworden dat hij zich door de eigenaar zich laten kopen. Mm. ja, dus uh, Beste zeeman, daar niet van, maar. Nou ja, wacht maar af. Dat lijkt mij het beste. Wat zeg je overigens van onze schat? Nou, eerlijk gezegd, nog anders smeerboel. Ik kan het ook anders? Er is geen tijd voor wonderen Kijk maar eens naar mij en raaiers. Raiers, wat? Raaiers, hoe oud ik ben. <laughs> nou eh. Uh. Hier, Nou, oh, sir. 35, Ah ja, sir. En hoe komt dat, denk je? Zeven jaar gevaren, met bij elkaar vier maanden uit de touwen geweest. Ja, joh. En zo gaat het met die diepwaterschuiten schuiten ook. Jakkeren tot ze op elkaar vallen en vrij af krijgen ze niet. Waarachtig. Wie met de sleepvaart z'n herzoekt. Zo. Hier ben ik weer, meid. Even een boom opgezet met de meester. Voor ik het vergeet, denk erom dat je bij het te bed gaan de kachel van boven openzet... ...wanneer je de schuif in de pijp half hebt gedaan. Want anders komt er kolen en dat is gevaarlijk. Te meer dat nou je deze kachel nog niet kent. Groet vader en moeder Dijkmans van mij en schrijf maar naar Lissabon... ...wanneer je wat te vertellen hebt. Dat is onze eerste bunkerhaven... Ik doe deze brief in hulp op de post. Ik kijk naar je foto en het is net of je naar me lacht. Verduiveld, lieve foto. Pak het, Jan. Ik ben benieuwd hoe lang ik hier te liggen. Ja. Die is allemaal staan goed te doen naar die sleep. Ze we hun ogen er niet van afhouden? Nee, maar de sleep is belangrijk voor ze. Drie maanden lang zal dat logge kadaver achter ze aanzuilen. En met liefde omringd worden. De verpleestertjes zijn benieuwd naar een patiënt. Zeker weer zo'n pokken zuiver. <laughs> het is een lichter die zwakker is van de sleepbootje. Nee. Een baggermolen. En donderop van je werklapsonder. Ja, ja. Jongen, we zien dat molentje door de gehuizen, hè Boots? Kunnen wij een voorbeeld aan nemen? En die hondjes van emmertjes. Mooi zwart met een wit randje. Ja, maar kijk wel naar dat je met die hondjes niet een slecht weer verzeild raakt. Zodat ze zo van de ladder. En wie eronder staat, krijgt die eens de kans op te roepen Eén doel voor magerij. Nou, toch heb ik eens een runner gekend die zo'n klap met een emmer overleefd heeft. Overleefd? Glets niet joh. Maar dat je malle moer Nou, hij hebben met mijn eigen ogen die deukjes haarzens laten zien. Ja, dat... Onder zijn haar. Je kon je hand er op zijn kan inleggen. Ah, vent, Je staat te liegen dat je barst? Nee. Hij gebruikte die deuk om godes weg te goochelen. En als, als niemand die vinden komt, ze mochten hem uitkleden, dan mocht hij ze houden. Ja, is er zeker rijk van geworden. Nou, oh, dat weet ik niet. Ik heb het ook wel van hoe gezegd. Oh, ja, dat is natuurlijk helemaal anders. Eh. Ja man, misschien naar die eigenaar van Molen voor Papier. Kein hond de wal op, hè. Naar de wijze brengt ze de poten, ja? Welke tijd? Hoe je dat? We mogen niet eens een wal, zeg. Wat zijn ze dat voor Hey, Hé, hey, hé, wacht, wacht maar even, wacht maar even. Stuurman, stuurman! Die jongens horen nou lekker voor vooronder. Kom eens gauw kijken! Als je niet heel gauw, maar dat je weg komt smeren van soepsdurft, dan zal ik je een lek laten horen waar je niet voor terug hebt. Vooruit smeren! Goed zo, Stilman. Geef ze op een bliksem. Ze redt, vrouwen. Waar je ze slaapt, hoe ze op je worden. Kijk maar naar de kapitein. Nou, ik ga naar beneden. Ze zijn toch niet zo gek hier. Wie weet wil ik over een maand of wat ook niet meer van deze schuit af. Maar een verfje zal ze hebben en het koperwerk zal glanzen. Boots! Stuurman! Zet die niks dus aan het werk, zolang we hier moeten wachten. Roest bikken, verre van poetsen. Die schuit moet nodig een beurt hebben. Mijn idee Stuurman. Zet ze aan het werk en hou een oogje in het zeil. Ik ga wel wal even een brief posten, best zo terug. We is echt wat Poets in plaats van de stad in. Ik hou doorwerken. Ja. Ja. Waarom mocht de stuurman dan wel aan wal? Ja, daar heb je geen was mee te maken. Zorg jij er dan nou maar voor dat die buis gaat glimmen als de koperen bij je moeder thuis. Ja, dan naar Wetter, wat is hier los? Goed zijn verven, kapitein. Orde van de stuurman. Stuurman, hoe is dat? In de kaart, de kapitein. Hoe komt dat vandaan, moer? Haushaltsschule? Van een schuit waar de schipper wist hoe verf ruikt. Die eigene, diese stinkende Baramole, sei sagen, nicht fahren. Die Wetter sei nicht gut. baum mir sackt, sackt. Wir müssen warten, bis die Luft wieder rein ist, Blödsinn. Verdammt mal, das kann viele Tage sein. Dann macht niemand von Bord. Kein Hund. Wenn es soweit ist, ich will nicht heute fahren mit jeder Besoffen, ist das klar? Ja, Captain. Weer wat steeds slechter, de stemming van de jongens ook. We lopen rond met moord om te blikken. Als de kapitein verstandig was. Ah, ja, zijn... wat verstandig. Hij al die tijd op eens open in zijn nut. <coughs> ik hoor uh, wel voor dat er ook nog kermis in de stad komt. Ja. Morgen zal hij ze misschien nog binnen kunnen houden, die ouwe. Maar overmorgen moet de deksel van de kist. En dan mag de hemel weten hoe ver we komen en in welke staat. Ja. Dat komt van al dat boos Als de jongens een beetje meer hun gemak konden nemen... dan zouden ze zich tenminste zo gedragen... dat een Papua kon zeggen dat ze gedood zijn. <laughs> nou, ga maar de kooi. Boekje lezen. Ik ga de derde machinist even opzoeken. Die knaap is nog steeds zeeziek. Meer dood dan levend. Tot morgen. Ja. Volgende ja. kapitein. Hoe is de wetdag, stuurman? Niks te weten is bij gisteravond, kaptein. Dat nog Alles kan ik. Alles. Maar nu niet dat dimmigje wachten. Wachten drie dagen zo. De kaptein, in de kaart huts is een Engelsman. Kaptein van een Driemaster, de Scottish maiden. Hij vraagt of u die schuit van hem naar South Shields wilt slepen voor de sloop. South Shields? mich, komm dran! And uh, for that reason, I want you to tow the Scottish maiden to South Shields. I have a crew on board. All right, all right, I tow the ship to where you want it. To hell if you like it, bro. But uh, the weather forecast is very bad, Captain. Nothing to do with the weather, I tow the ship. Come on and let me see it. Still, man, others all in order to go. Is hij nog niet terug? Nee. Nou, maakt niks uit. Let op, jongen, nou moet het varen. Nou zou je je meemaken in zijn element. <coughs> Denk je dat het doorgaat? Doorgaat, jongen, nou, wat dacht je? Als je een beetje wil niet eens met de rederij, want geloof maar dat hij puur op toeren is. Nou, maak dan je borstman nat, want het wordt borstrecht weer. Doe loyze bossen aan de arbeid! Denk met hem loopplap, stil! Zet wat maar aan! Wat zeg ik hier nou? Het is niet. Goed, En extra oorlammen we dat hoogwater bekomen. Stel, Stil, hurry up! Alles werd ik, de aan Stel! Stel, wat hem, du lapschanze! Stuurman, kapitein. Wenn we neben die boot liggen, met twee mennen aan boord, deze windjammer en deze trosfet maken, klaar? Jawel, kapitein. Gees, Wille, hou je gereden met me over te stappen? Hier heb ik wel eens wat gedroomd, stuur. Waarvan? Dat ik nog eens op een Driemaster zou staan. Hij uh, zit niet te kletsen, ees. kom op. Meneer, die trust moet vast. Kees, de staaltraad op ...de laatste schand van de ankerketting. Ai ai. Hai, stuurman. Die kapper doet dat bloi, schat. Wat best wachten aan die boosklaar. Ja, hij hebt gelijk, maar het is gevaarlijk. Oké, als die staaltraad met die zware zee... ...langs de boeg komt, schafhielen. Kan ik knappen? Zijn we de sleep mee! Wat maar dat al een stuk. Roetnase, doet dat klusgat aan je. Zijn we blind? Alright, alright, jij je zin. Dat kun je wel eens bezuren? Door het gaan, jongens. Waar doen we een paar even sparting omheen om het schawielen tegen te gaan. Stil! Ontdekk bij de bak. Eile! Hij is haast te hebben. Laat maar kletsen. Misschien slepen ze in Rusland op een naakte trots. In Holland doen we het anders. Wat maken stuurman? We hebben geen tijd meer. Trots vast. We komen eraan. Kom op jongens. Als de bliksem terug naar de Jan. Ja het gelijk boud. Schermenoff is element. Ah, maar varen kan die. Om zo'n karonje open slepen... in een open zee te brengen, dat is geen kleinigheid. <laughs> ik begin hard voor het monster te krijgen. Er zijn zeelui en zeelui. Eén verstaat zijn vak zonder meer. Maar de ander maakt er een kunst van en dat doet ze helemaal nog. Sla ik het overnemen, kapitein? Dan kunnen we even uitrusten. Oosten. Ach, waas, ik ben geen uitwaai. De wind zit goed. Boots, zijn we meer zeil op die skooid. Meer zeil uit, afdeling. Ja, ze hebben wel een stelletje koekenbakkers daar. Koffie voor de heer. Ja, bedankt, Kok. Steek me een paar mokken in. Moet je ze daar eens in molligen met dat zeil? het te baken wel, die de het droog houdt. Moet je die doeken zien vladderen? Hier, die schotse bijten zeker de charretelletjes kwijt. Stuurman. kapitein. Het tota. is een truc daar, zo gaat het verkeerd. Kennen ze de zaal shit van, broer? Jawel, kapitein. Nou, dan, maak dat aan boord van die jammer komen. Jawel, kapitein. Boots, Laat de sloep klaarmaken. Ah, Jawel, sir. We zullen voortmaken, maken. ha Hey, Hé, jullie daar, slotpopers, sloep klaarmaken om te strijken. Doen de Brega aan Kees de kaapje, die gaan we met de stuurman mee, overstap op de Scottish Maiden. voortmaken, staat niet de klos over. Ja, even een paar spullen pakken. Hoeft niet, wat je nodig hebt vind je daar wel. Nou, komt er nog wat van met die sloep? Ik een knaap voor een reining. Kijk uit, stuur, blijf met de buurt van het bos. Als er een klap van is gebeurd. Had je geen zorgen Boots, we klaar in het wel. Willen, Kees, kom op. Captain, I'm sorry. I take over command. No, I, I'm the captain. The carnage is my ship. I don't go from the wheel. Father, take het roer over and make the schuid weer on course. I, I, I do protest. You can just tell me so, You can protest what you will. And as you're want the smear, slake me by the roer Shut up. I protest. I, I, I'm the captain. This is my ship. Ja, wat dat voor de mannen is weet ik niet, stuur. Stel ik jou wij. zeker geen zeelui. ik natuurlijk. Vullen, Kees, jullie nemen iedere de helft van die kerels. klaar klaren, alles zee vastjorden en boordlicht aansteken. Nog even, we gaan het donker in. Ik neem het roer. Ai ai, zeur. En als die kerels druk te maken, stansen ze dan in een botte koppen, dat er een hakje gaat. Wat is dat bij ons overstuurt? Zo, Jan Wandelaar, daar was ze me dan. 25 jaar en kapitein. Ja. Niet gek. Dit was de eerste aflevering van Hollands Glorie, een twaalfdelige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Kapitein Bas, Jan Verkooren. Een klerk, Johan Sierag. Meneer van Munster, Zacco van der Made. Nelly Dijkmans, Marijke Merkens. Vader Dijkmans, Bert van der Linden. Moeder Dijkmans Eva Janssen. De bemanning van de Jan van Gent bestond uit kapitein Sjemonov, Edmond Klassen, de meester Jan Borkes, Bout Jan Jurai, Bootsman Janus Hans Veerman, Abeltje Gees Linnebank, Henkie Pieter Groenier, de kok Paul Meijer en de runners Bullebrega en Kees de Kaap, Jan Blazer en Cor Witsche. De huwelijksplechtigheid werd geleid door dominee J.H. Terhaar Romani. Nautische adviezen, kapitein Versteeg. Technische verzorging, Fred de Beer en Léon Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie, Dick van Putten.